Kees Groot met het NOS-journaal. Of IS de verantwoordelijkheid voor die terreurdaden opeist is niet helemaal duidelijk. Bij de aanslagen in Parijs van gisteren zijn zeker 128 mensen gedood. Volgens de laatste cijfers zijn er 180 gewonden van wie er 99 in kritieke toestand zijn. Tenminste acht daders zijn omgekomen, zeven van hen bliezen zichzelf op met bomgordels. Of nog handlangers of medeplichtigen op vrije voeten zijn is niet bekend. In Beieren is donderdag een man aangehouden die mogelijk hoorde... bij de groep terroristen die gisteravond en vannacht de aanslagen pleegden in Parijs. Dat meldt een Duitse regionale omroep. De man uit Montenegro had in zijn auto een aantal pistolen, revolvers en machinegeweren liggen. Ook vond de politie munitie en springstof. Volgens bronnen van de radiozender was de man op weg naar Parijs. De Duitse justitie wil alleen de aanhouding bevestigen. Over zijn mogelijke rol bij de aanslagen zegt het OM niets. Van over de hele wereld betuigen regeringsleiders steun en medeleven. President Obama zei schouder aan schouder te staan met het Franse volk. De Duitse bondskanselier Merkel sprak van een nachtmerrie van geweld, terreur en angst. Ze riep iedereen op het leven niet te laten beïnvloeden door de aanslagen. De Iraanse president Rouhani heeft een ontmoeting met president Hollande komende week afgezegd. Hij noemt de aanslagen een onmenselijke misdaad. Het Vaticaan roept in een schriftelijke reactie op om een afdoende manier de moorddadige haat te verslaan. Het weer in het noorden en oosten kan een bui vallen. Vanmiddag gaat het vanuit het zuiden regenen. Het wordt zo'n 11 graden. Ook morgen regenachtig en ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Radio, oftewel CFM, Goedemorgen Zandvoort, de aflevering 2, oftewel van 11 tot 12, live vanuit hotel Hoogland. Tegenover ons inmiddels aangeschoven heer Aziz Azizi. Uh, we gaan het hebben over uh, statushouders in Zandvoort. Vluchtelingencoördinator bent u. Kunt u eerst even iets over uzelf zeggen, want ik kan me voorstellen dat lang niet iedereen in Zandvoort u kent. Ja, uh, yeah, uh, Zandvoort is wel mijn werkregio. Mijn naam is uh, Aziz Azizi. Uh, ik uh, ben zelf ook als uh, ex-vluchteling uit Afghanistan gevlucht in de jaren 90. Dus uh, 92, na de uh, invase van islamitische groeperingen in Afghanistan, uh, zijn we gevlucht. Uh, van beroep ben ik uh, hoogleraar uh, uh, sociologie, dus uh, uh, sociaal psycholoog. Uh, maar mijn werk is uh, regiocoördinator vluchtelingenwerk Noord-West-Holland. Dat begint van Schiphol tot Texel in West-Friesland. Dat, uh, Dat is een behoorlijke regio. Gebied gehoor, Dat is ja, grote regio. een groot gebied, hè? In die uh, regio zijn uh, uh, 500 uh, vrijwilligers werkzaam voor ondersteuning van vluchtelingen en uh, taalondersteuning als taalcoach. En mijn taak is deze vrijwilligers te helpen en te ondersteunen. Kan ik me zo voorstellen in deze ja. laatste maanden dat u het heel druk heeft? Dat is waar. Dat is waar. We hebben gisteravond gisterenavond in Langedijk een avondbijeenkomst gehad... En dat duurde heel lang voor mensen informatie te geven. Want zoals in Zandvoort was een tijd geleden hier een noodopvang voor zes dagen. En die is nu in andere gemeenten ook. En dat was ook in Langedijk. Dus dat bijna dagelijks en meestal s'avonds ben je werkzaam. Wat met is het dit soort verschil tussen uw organisatie en bijvoorbeeld de COA? Uh, nou, dat is een heel groot verschil. Want COA is onderdeel van de regering. Dus dat zijn van het ministerie van Justitie. En zij zorgen voor centra zoals AZC of zoals aanmeldingscentrum. En dan zorgen zij dat vluchtelingen daar te kunnen wonen. Maar vluchtelingenwerk is een vrijwilligersorganisatie. Okay. En die vrijwilligers proberen de nieuwkomers... Eigenlijk de weg wijzen in eigen gemeente. Zoals uh, als hier een Zandvoort iemand is. Dan krijgt die persoon of die familie een begeleider van vluchtelingenwerk. En ook een taalcoach. En dat zijn allemaal prodeo. Dus dat uh, is vrijwilligers. Ik zag inderdaad ook een oproep uh, staan voor uh, mensen die uh, uh, gevraagd werden om uh, Nederlands bijvoorbeeld te leren. Of Klop. in ieder geval, Klop. en dat hoeft niet per se, uh, hoeven dat mensen te zijn met een achtergrond die daarvoor geschikt is. Maar iedereen die zegt, ik, ja. uh, ik wil uh, dat wel. Uh, ik kan met een hele... Uh, Korte woord, maar duidelijk van uh, dat uh, dat, uh, dat citaat van Moeder Teresa. Ze zei: we kunnen uh, geen grote dingen doen. Maar wij doen kleine dingen met grote liefde. En heel en, veel kleine dus, dingen maken één groot ja, ding. Ja, groot geheel. Ja. Ja. Dus de bijdrage van deze organisatie is eigenlijk. hier, zij zijn gevlucht hier. Dus de bedoeling is een participatie eigenlijk in de toekomst. En is dat dan de groep vluchtelingen zoals bij wijze van spreken wij die een, een aantal. een, een poos in Zandvoort hebben gehad. en ja. die zijn nu weer door. Ja. Maar uh, ook in die periode dat, dat u weet dat ze hier maar tijdelijk zijn zijn ja. er toch mensen die zich bemoeien en zeggen kom ik help je met ja. noem maar op ja uh, dat is uh, uh, ik kan uh, uh, heel uh, eerlijk uh, van mijn hart zeggen uh, dat, uh, dat zijn wij ook uh, trots uh, de ervaring dat hebben wij hier meegemaakt uh, dat waren 150 uh, vluchtelingen Grotendeel kinderen, vrouwen, uh, mannen natuurlijk uit Syrië. En uh, 50 mensen uh, uh, ook uit uh, Eritrea uh, gezinnen. Uh, uh, dus ze kwamen gewoon in avond hier. Uh, maar uh, tientallen vrijwilligers hebben deelgenomen in de periode, uh, die in inweekperiode, deze mensen te helpen. Ik heb uh, de volgende ochtend gezien dat uh, tien fietsen hebben mensen gebracht om uh, vluchtelingen daar te kunnen fietsen. Uh, via Rode Kruis hebben mensen met kleding, uh, uh, speelgoed voor kinderen. Heel veel uh, uh, sympathie en betrokkenheid hebben we hier gemerkt. En wat is nou exact dan uw taak als coördinator in dat geheel? Nou, voor het deze groep dat is een tijdelijk groep, dat is voor één week of zo. Dan doen wij alleen kleine activiteiten voor kinderen, voor vrouwen, dat zij bezig zijn in die één week. Maar de hoofdtaak van vluchtelingenwerk is begeleiding van permanent statushouders, die in Zandvoort bijvoorbeeld een woning krijgen. En dan, uh, die moeten ook naar school gaan. Hun kinderen moeten naar school. En zij moeten hier uh, werk vinden... En gewoon integreren in ja. de samenleving. Ja, We dus hebben ook, ja. het over That's statushouders. Dat zijn mensen die dus al een verblijfsvergunning gekregen klopt. hebben. Klopt, Dat is het grote verschil. Dat is he? het grote ja. verschil, ja. Die zijn mensen die, uh, die eerst hebben met ja. IND, immigratie naturalisatiedienst van Justitie, uh, dan uh, interview gehad en dan wordt onderzoek van, via IND. En vluchtelingenwerk heeft zelf geen invloed. Wie hier mag blijven. Nee, wie dat niet gaat blijven... Uh, Alleen zodra wij horen dat vandaag of volgende week komt iemand naar deze gemeente of naar andere gemeente, dan zijn onze vrijwilligers actief om deze mensen te helpen. Ze ja, zijn om ze helemaal ja. te, uh, te embedden in, in onze samenleving. Ja, want uh, ja. um, zij hebben ook geen, uh, geen uh, familie hier, geen sociale netwerk. Uh, dat zijn ook taalbarrières. Maar naast deze natuurlijk uh, zijn mensen van oorloggebied gekomen. Dat is een trauma en ja. heel veel uh, ja. dingen hebben ze meegemaakt. Ja. Uh, nog even over die uh, uh, statushouders waar ja. we het net even over hadden. We hebben een uh, persbericht uh, van de gemeente Zandvoort. Dat ja. is van november 2015, dus van nu. 11 november. En Het college van Zandvoort streeft naar de opvangstatushouders zonder dat er consequenties zijn voor de wachtlijst van woningzoekenden. Misschien is dat wel heel goed om dat toch even te noemen. Omdat uh, mensen soms daar een beetje bang voor zijn. Ik sta al heel lang op de lijst en nou wordt het nog langer. Maar het college van de gemeente die zegt uh, wij proberen dit te doen zonder dat de, de wachtlijst voor woningzoekenden op dit moment er last van heeft. No. Ik kan eerlijk zeggen dat wij, dat zodra een vluchtelingfamilie of groep mensen naar een gemeente komen, dan zijn er een duidelijke taakverdeling tussen verschillende instanties. Dat een wooncorporatie bijvoorbeeld, een gemeente, die zijn allereerste allereerste plaatsinstantie die zorgen voor huisvesting. En vluchtelingenwerk heeft ook in dit verband... ...heeft ook geen uh, enkele invloed... ...wie, naar wie, in welke huis, in hoeveel huizen. Uh, uh, we weten één ding... ...dat uh, alle gemeenten krijgen een taakstelling per zes maanden. En dat is van VNG, Verenigde Nederlandse Gemeente in COA. En uh, dan weten wij bijvoorbeeld dat wij verwachten... Volgende jaar, de eerste zes maanden, twaalf mensen. En uh, onze taak is dat niet naar welke huis of naar nee, welke nee. Wij doen alleen om te begeleiden. Nee, dat begrijp dus, ik. Die, ja, dat ja, dit bereikt, ja. Nee, dat begrijp ik ja. dat dat niet van u is. Dus dat is, u het, is. Nee. In gemeente en Klopt, in, uh, maar is een wooncorporatie. Het is een typische gemeenteactie. Ja. Ja, ja, Wij vonden het toch even belangrijk om in, in dit kader dit ook te noemen, want het neemt ja. misschien toch een aantal zorgen weg van mensen die op de wachtlijst staan. Ja. Maar dit even ertussendoor. tussendoor. Ja. We begrijpen ja. dat u daar geen invloed heeft. Nee, en nee. ook nee. heb ik uh, helemaal uh, dat is gemeente taak. We zijn volgens de cijfers die ik heb gekregen zijn er 25, 35 me, statushouders in Zandvoort. Dat zijn dus mensen die door de vluchtelingenwerk begeleid worden. Begeleid krijgen, ja. Uh, wij noemen dat maatschappelijke begeleiding. Uh, dat betekent maatschappelijke begeleiding van de eerste dag van bezichtiging dat mensen in woning zien. Dan helpen we mensen met contract, later inschrijven bij de gemeente, later voor toeslagen bijvoorbeeld, kinderen naar school te gaan. En die mensen zelf zijn verplicht tot 65 jaar leeftijd om naar school te gaan. ...voor inburgering. Uh, uh, dat zijn eigenlijk onze activiteiten. Vrijwilligers helpen stap voor stap uh, nieuwkomers. Maar we hebben ook uh, in het trefpunt een uh, wekelijks uh, spreekuur. En daar zijn ook vijf, zes vrijwilligers, uh, cliënten komen. Uh, nieuw en uh, oudkomers, iedereen welkom. En dan krijgen zij hulp van vluchtelingen. Dus met alle vragen die met zij op dat vragen. moment klopt. hebben. En dat ik ja. kan mij voorstellen dat dat heel veel vragen zijn. Dat zijn allemaal dingen die voor ons vanzelfsprekend ja. zijn. Maar ja, die voor hun allemaal niet vanzelfsprekend zijn. Precies, dat gaat ook over een... een uh, bijvoorbeeld... Uh, ...een, een, een, een, een gaas- of om ja. ja. door te geven. Ja, alles dan, dus alles is anders. Dus alles is anders. Ja. Ja. U heeft nog steeds vrijwilligers nodig, begrijp ik... ...gezien de oproep in de zon Dat is ook. Uh, we hebben gelukkig hier uh, maatschappelijke begeleiders... ...zeer actief en betrokken mensen. Ze hebben ontzettend veel ook gedaan tijdens de één week... Uh, die uh, die uh, vluchtelingen waren hier. Uh, maar natuurlijk uh, als de instroom landelijk uh, op de huidige vorm gaat... dan heb je meer vrijwilligers nodig. Dat is een dankbaar werk, dat is uh, ook leerzaam werk... Maar naast ook dat, dat, dat is werk tussen mensen en medemens, uh, dat mensen die uh, hulp nodig hebben. Als mensen zeggen van ik wil graag vrijwilliger worden bij vluchtelingenwerk ja. kunnen ze dan naar een website gaan? Dat, kun, dat is heel uh, ja, erg. Ze kunnen uh, elke uh, woensdag bijvoorbeeld, uh, woensdagmiddag van 1 tot 3, dan zijn wij ook in het trippunt. Uh, en dan zijn we welkom of dan te bellen. Dat uh, is ook mogelijk uh, www.vwnwh.nl uh, uh, Dat is vluchtelingenwerk Noordwest-Holland. En daar staat alle locatie en ook Zandvoort. Maar eigenlijk is het het beste om naar het trefpunt te gaan. Om Dat dan rustig even te gaan praten. Dan kun ja. je meteen even kijken meteen hoe het werkt. En wij het. zijn daar ja. aanwezig. Ja. En dan uh, hebben wij een gesprek met mensen. En dan ja. we zijn we welkom mensen. Nou ja. oh, mooi. Dat is een uh, ja. mooi onderwerp. Ja. Een prachtig, ja. prachtig, uh, prachtig werk. Ja. Dank u wel. Meneer uh, u wel. Aziz, Aziz, bedankt voor de toelichting. Van, Dank u wel ook. En heel uh, veel succes met al het werk. Het is een, uh, Heel veel een, een succes. Drukte, ik, Heel hartelijk bedankt. En voor u ook. Veel succes. Ja, Graag gedaan. Dank. We gaan naar de London Beat. I have thinking about you. Ja, we zijn weer terug uh, in Hotel Hoogland inmiddels, waar we gezellig zitten praten met een drietal mensen tegenover ons. We gaan het hebben over de Vrijwilligersprijs 2015. Vorig jaar een enorm succes. En uh, ja, dus vandaar dat tegenover ons zitten van links naar rechts uh, Gerry Rutte, Rob de Graaf en Hella Landers. Welkom. En welkom en welkom. En welkom. En welkom. de, de Vrijwilligersprijs. Wie, wie mag ik het woord geven om even uit te leggen, heel in het kort, wat de Vrijwilligersprijs is? De vrijwilligersprijs is in het leven. Groepen VIP, we hebben het, het vrijwilligersinformatiepunt in uh, Zandvoort. Dat is een uh, website, informatievoorziening en vacaturebank voor al het vrijwilligerswerk in Zandvoort. En uh, ja, die wilden... Eén keer per jaar willen we een, een, een, een vrijwilligersorganisatie in het zonnetje zetten. En daar een beetje de aandacht op richten. En zo is er al, al voor de vijfde keer, denk ik, de vrijwilligersprijs in het leven geroepen. Ja, het is echt een lustrum dit keer. Ja, en sinds nee. verleden jaar hebben we het... Hebben het Aangepast. Dus hebben we gedacht, ja, het is nog veel leuker. als Zandvoort zelf, de bewoners van Zandvoort zelf ook kunnen stemmen. en hun inbreng kunnen geven in wie die prijs verdient. Ja. En uh, we hebben dit jaar ook weer een jury samengesteld. Daar is Rob. Uh, de voorzitter van. Nee. Oh, we hebben eigenlijk niet zoveel. Om, uh, Rob, Rob, Rob de Graaf ja, heeft. <laughs> Helemaal gelijk. heeft verleden jaar de vrijwilligersprijs gewonnen met de ijsbaan. Dus vandaar dat hij nu de jury ja. Ja. vertegenwoordigt. Maaike Koper en Gerrie Rutte zitten in de jury. En die hebben vier organisaties genomineerd en daar kan heel zandvoet op stemmen nou, vertel nou, eens, welke vertel organisaties maar. zijn dat? Zal ik dat... Uh, ja. Ja? Nou, ja. ja? Want wij hebben, ze wij, hebben ze, wij, hebben ze, wij hebben ze verzonnen. Nou, verzonnen, we hebben er heel goed over nagedacht. Precies. En het is heel erg moeilijk, want je wil eigenlijk alle organisaties binnen Zandvoort wil je, uh, nomineren. Maar je moet toch een keuze maken. Was er nog een criterium voor dat jullie Ja, de wij uh, hebben eigenlijk uh, zoiets gehad van, we gaan nu eens wat naar de wat serieuzere hoek kijken. Kijk, de ijsbaan is natuurlijk voor kinderen. Het Timmerdorp is voor kinderen. Het RIBW vorig jaar, ja, dat heeft natuurlijk ook een aparte rol. Wat serieuzer natuurlijk weer dan, dan uh, wat wij ja. organiseerden. Maar we hebben nu echt gezegd. Van, laten we nou eens kijken welke organisaties. Eigenlijk nooit in het daglicht staan. En die nu eens een keer naar voren moeten komen. En toen kwamen we al heel snel bij het museum. Oh. Hè, wat Hilly Janssen als geen ander bestiert. Met alleen maar vrijwilligers. Exact. De... Verkeersregelaars, dat was een idee van, uh, van Gerry, want die zegt van uh, die mensen die worden meer aangevallen voor het goede doel dan uh, dat zijn, ze gewaardeerd worden. Dat ook vrijwilligers, of ja, ja, zijn vrijwilligers? Betaald. Ja, ja, zijn vrijwilligers. Nee, zijn vrijwilligers. Oh, zijn okay. vrijwilligers. Uh, hebben we genomineerd de Dierasiel en we hebben genomineerd de Vrijwillige Brandweer. En met name de Vrijwillige Brandweer gaf. hebben we heel erg lang over na moeten denken, omdat er natuurlijk toch ook een beetje een betaalde rol in zit. Maar we hebben ze afgelopen uh, donderdag geïnterviewd en dan. Lach je om het verhoeding, wat ze krijgen. En je hebt diep respect voor alles wat ze ja. zomaar even doen. Ze zijn dus, dus gewoon vrijwillig. Wij kunnen dat ja. heel goed verdedigen. Ja. En Dag die hebben we afgelopen vraagstel. donderdag geïnterviewd. En het leuke is, en ik, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik in de rol zat van de geïnterviewde. En dat je heel erg trots bent. En ik zag nu ook weer die trots terug bij al die anderen. Ja, absoluut. En ze waren ook alle vier heel erg bezig met hetgeen wat ze, wat ze deden. En bezig in de zin van betrokken. En blij dat, dat er uh, een soort waardering was voor al het absoluut. werk wat ze deden. Dat, absoluut. Dat is ja. iets wat ze kunnen ja. waarderen. Ja. Ja. ja, absoluut. Het zijn vier totaal verschillende organisaties. Ja, maar en de vrijwilliger is eigenlijk precies hetzelfde. Ja. Ja. ja, en wat mij nou ook opvalt ja. is dat ze heel veel zelf eigenlijk al heel veel waardering halen uit het werk dat ze doen. Uh, en volgens dat, mij... Dat ja, vind ik met de, ja, met Dat is ook een must als vrijwilliger. Jullie ja. weten dat uit er doodvol. een ja. professor is in ja. vrijwilligerswerk aan de Erasmus Universiteit. Wisten jullie dat? Nee, dat, dat is. is hm. een leerstoel. Echt om uh, te kijken wat, wat is het wezen, wat, wat doen ze. Die meneer die heeft, uh, geeft veel lezingen. Ik heb er eens een keer een bij gewoond en die zei... Um, als alle vrijwilligers op een dag zouden zeggen, we doen het niet meer. Dan komt Nederland knarsend tot stilstand. Oh, dat gewoon graag. En hij zei dus ook, vrijwilligers zijn verschillende mensen, waarom doe je het? Maar er is altijd een basisverhaal. En het is omdat ze zelf daar ook voldoening uit halen. Ja. Dus dat is kennelijk de, de grote gemene deler. Ja, ja. Nou, wat ik even nog kwijt wil, maar misschien wat Helle dat ik van mij wil uh, overnemen. Is uh, hoe de prijsuitreiking... Uh gaat, wanneer ja. die is. Eerst even te Oh sorry. Ja. Hoe even gaat het stemmen. het stemmen in zijn web? Het stemmen. Hella? Je kunt naar de website ja? zip en daar uh, wijzen weg zich vanzelf. Daar zit gewoon een stemfunctie op de site. Die kan je okay. aanklikken. Je moet wel even bevestigen met een e-mailadres. En dan krijg je een mailtje en daar klik je, ja, je op. en dan, ja. dan, en dan je kan je het bevestigen. Dus je, je, je klikt aan de organisatie. De vier organisaties zijn kort beschreven ook. En dan kan je dan met een soort functie aanklikken. Oh, okay. en een e-mailadres e invullen. En uh, het op een andere manier willen doen. Die geen internet hebben. Dan kan je altijd wel bellen. Of, uh, maar ik heb daar op zich niet een vaste... Uh, want, nee. want de VIP Zandvoort is natuurlijk een website. Het is ja. natuurlijk iets ja. wat digitaal communiceert met Zandvoort over nee, het vrijwilligerswerk. Maar er zijn vast een hoop mensen die zeggen ik vind dat toch een beetje lastig. Nou, dan kan iedereen Want mij oudere, bellen, mijn ja. ja, dan kan iedereen naar pluspunt bellen. En dan kan, altijd, kan ik altijd voor iemand stemmen. Kijk. Als je echt wil stemmen, dan dat kan het, het ook een, vrijwilligers, uh, een vrijwillige <laughs> functie zijn. <Nee, hoor. laughs> tot, tot wanneer is dat ja. mogelijk, het stemmen? Nou, tot, tot 26 november. 27, tot ja. 27 november is de prijsuitreiking, om 5 uur. Ik, ik roep ook alle vrijwilligers op en de organisaties, als je daarbij wil zijn, wees welkom. En maar die is is het waar? is in Pluspunt, in, in Pluspunt? het gebouw van ook Zandvoort. Het is om vijf uur vrijdagmiddag tot een uur of zeven. Ja, ja. En uh, nou ja, de jury is aanwezig en, en, en de, de organisaties die genomineerd zijn. Precies. En de burgemeester. En de burgemeester, de burgemeester ja, gaat de, de prijs, prijs uitrijden. Ja. Die ja, is ja, altijd wel blij zijn... met zijn vrijwilligers. Ach, zeggen, die is heel trots. Er wordt ook een aanmoedigingsprijs uh, ja. uitgeroemd. Ja. Oh, oh, en het dat is, is voor is een... de tweede in de verkiezing? Of, of dat nee. Is, nee, dat is gewoon van de vier organisaties kiezen wij daar één? Een soort tweede. Dan en dan is het een en die soort... soort en maar, die, omdat hij ja. dan net ja. niet haalt, willen wij die dan toch... Ja. Uh, ja. Nou, dat vind ik wel een leuk idee. Het is ook zo, dat dat heb ik een beetje in het leven geroepen, de jury is... De, de stem van de jury is ook bindend. Dus het is heel belangrijk. Iedere stem telt natuurlijk wel mee. Maar we houden wel rekening mee. Kijk, een, een, bijvoorbeeld het verleden jaar hadden we het RIBW. Die hebben natuurlijk een enorme, grote... Uh, me, heel veel achterban. Heel veel mensen werken daar. Dus, uh, dus dan zou Zeggen, dan zou je dus... zeggen, ja, die hebben altijd meer ja, stemmen... Dan, ja. dan de IJsbaan of het Timmerdorp. Ja, ja. Ondanks het feit dat die ook een hele grote achterban hebben... Uh, dus we hebben wel gezegd, de, de, de, de jury spreekt ook elke organisatie uitvoerig, luistert naar, heeft ook criteria's uh, die ze daarin meenemen. En, en we hebben dus, het is dus 50-50. We hebben het aantal stemmen ja. en we hebben de, de, maar het Maar jullie het eind... uiteindelijk geven als allerlaatste een bindende ja. klap precies, erop. Ja, klopt. Precies, precies. Ja, en zij nemen natuurlijk het aantal stemmen van harte, dat, dat nemen ze absoluut mee in hun overweging. Ja. En, en het thema is ook uitdaging, vrijwilligerswerk en uitdaging. Hoe daagt een vrijwilligersorganisatie nou de vrijwilligers uit? En aan de hand van dat thema, dat moet je niet al te strak nemen... maar daarin hebben de ja. juryleden ook een beetje met de vrijwilligers gesproken. Ja. Van waarin word je nou uitgedaagd in jouw organisatie? Nee. Wat kwamen daar hele leuke gesprekken uit. Nou, Absoluut. Ik kan mij, leuk, dat kan mij voorstellen. Je, ja. je denkt een organisatie te kennen. Je denkt bijvoorbeeld te weten wat uh, een vrijwilliger in het dierenasiel doet... Aan de buitenkant Aan de denk de buitenkant, je dat... maar als te, je ziet ja. hoe dat binnen strak geregeld is, ja. ook met hygiëne, en uh, er is zijn protocollen, uh, ja. het, is, het is zo omvattend. En dat geldt ook voor het, uh, voor het museum. He, Helians is natuurlijk de afgelopen tijd heel erg druk geweest uh, met andere dingen. Ja. En dan draait dat museum draait gewoon, gewoon door alleen door, maar he? op die vrijwilligers. Ja, ja, dat, ja. Ik, ik heb al een aantal keren met ze mogen samenwerken en het is... Uh, het is een hele, hele goede organisatie. Onvoorstelbaar. Er zijn heel veel mensen in ja. die, die gewoon... Alles draait door. Ja. En dat vind ik wel heel knap. Ja. Dat, dat is heel knap. En dat geldt eigenlijk voor alle organisaties. Ah, ik wou ja. zeggen, dat is ook wel een beetje het wezen van vrijwilligers. Ja, en het leeft, die inzet. He? Het leeft ja. echt in Zand. Want anders doe je ja. het niet. Ja. Ik ben echt onder de indruk altijd hoe vrijwilligerswerk weer leeft in ja. z'n ja, Nou gelukkig ja. maar. Want we hebben het net, zoals jij al zei... We hebben het heel hard nodig. Hè? Ja. Je ja. kan ja. niet zonder. Je kan echt niet zonder. Nee. Nee. Nee, nou... Nou, Het wordt heel spannend. Ja, zeker. 27 november om 5 uur s middags in Pluspunt. Heb ja. je een idee wat er al binnenkomt? Ja, of, uh... ja dat hebben we wel. Maar daar zeg hij helemaal nee, nee, nee, nee. niets over. echt niet. Nee. Nee, nee. Straks als het microfoon uit is. Ja, kijk, nee, ik ben, ik ben echt verbaasd hè. Nee, het ging mij over de aantallen. Oh, de aantallen. Nee, niet. Oh, het haalt de aantallen ja. van de, de stemming in de onderneming. Het haalt het niet de aantallen. Maar, nee, of overal respons is. Ja, er is al betaal. veel gestemd. Ja, ja, ik en we roep ook iedereen op om niet, te stemmen. Die gestemd. Ja. Nou, heel graag. Vipsandvoort.nl. En ik zou het leuk vinden hoe meer mensen stemmen. Maar Laat ook zien hoe betrokken je bent bij het vrijwillige zek. Hoe belangrijk je ja, vindt absoluut. dat daar een vrijwillige brandweer zit. Dat is of waar. dat er een museum ja. zich draaiende houdt. Dus hoeveel ja, meer stijlen, hoeveel meer mensen het ja. ook waarderen ja. dat het gebeurt. Nou, wat wij als ijsbaan vorig jaar heel erg leuk vonden. En daar wil ik het dan mee afsluiten. Is dat de radio kwam. Ik ben zelfs live geïnterviewd op de radio. Toen wij net benoemd werden. werd ik naar buiten gesleurd. En dat, ja, weet je, het is net een avond. Is dit een hint, Rob? Nou, nee, zie je niet zo, maar ik verwacht jullie wel. Volgens mij gaat het ook wel goed. Ja, normaal zou ik zeggen, dat soort dingen plak ik dan het etiket Hint op. Goed. Maar dat ligt aan mij. Heel veel succes met de bijna Ja, heel veel succes. Alle andere Soptegraaf en Gerrit, succes. Dank je wel. We gaan naar de muziek door met Mike Oldfield. Nou, leuk. onderdeel van Goedemorgen Zandvoort. Tegenover ons uh, Peter Tromp. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen welkom. en welkom. Dankjewel. Uh, Dankjewel. Uh, wij gaan het met jou hebben over Classic Concert. Ja. Het concert van morgen van het Symfonieorkest Haarden. Ja, Dat ook is... uh, in uh, het kader van de terugkerende uh, orkesten. Uh, ensembles, iedereen die komt. We hebben een uh, programma van tien uh, concerten per jaar. Stichting Classic Concert. In het kader van de Kerkplein concert. En uh, van die tien concerten zijn er een aantal die uh, eigenlijk uh, terugkomen. En uh, dat is sinds jaar en dag al, al een jaar of 7, 8, beginnen we altijd het openingsconcert. We noemen het expres geen nieuwjaarsconcert, want dat is er ook ja, ja. 10 januari. Ja. En wij doen het openingsconcert een week later, 17 januari, in. Uh, op het kerkplein met het Heemstede Philharmonisch Orkest en die komen aankomend jaar denk ik voor de achtste of de negende keer al. Dat, zegt dat is ook heel wel leuk. Wat. Ja, ja, dat ja. is wel mooi. En het uh, uh, is een groot orkest uit Heemstede, ontzettend uh, enthousiaste mensen. En uh, sinds jaren en dag is dat al een vast item, zoals in uh, september de, de laureaten van het uh, ja. prinses Christina, ja, Christina orkest vond, ja. ook al een vast item zijn. En dat gebeurt eigenlijk ook morgen met het Harms Symfonisch Orkest. Wij zijn natuurlijk, de eerlijkheid gebiedt het wel te zeggen, dat we altijd blij zijn met grote gezelschappen. Want dat zijn uh, uh, goede amateurs. Maar ik moet zeggen, zowel bij het Heemsteeds... ...als bij het uh, Philharmonisch Orkest... Uh, ...Halem's Philharmonisch en Heemsteds Philharmonisch... ...zitten muzikanten die vroeger dus echt... ...een vaste plek hadden in Professionals. het orkest. Ja. Ja. Professionals die uh, uh, geen job meer hebben... ...en toch alle bezuinigingen... Ja. ...en toch blijven, willen blijven spelen... ...en ja. dan in dit soort orkesten uh, terechtkomen... Fantastisch. ...waar wij als organisatie natuurlijk ook heel blij mee zijn. Ja. Halem's Philharmonisch... Uh, ...onder leiding uh, van meneer Devens... sinds jaren dag eigenlijk al is een, uh, ook al een jaar of vijf, zes een vastkerend uh, uh, gebeuren. En zowel hij als de dirigent van uh, het Heemsteeds... weet altijd fantastische jonge mensen mee te nemen. Het ene jaar is het een violiste, het andere jaar is het een celliste. We hebben een uh, harpiste een keer gehad die ze meenamen. Fantastisch. En dit en, keer is het een... Piano. Piano. Een, een pianist. Een jongen geboren in 89, dat is 11 en 15, 26 uh, jaar. Menji Han. Ja. En fenomenaal. Uh, Als je ziet wat ja. die jongen al op ze, uh, wat inmiddels gepresteerd heeft. Hij doet een prachtig stuk pianoconcert van Prokofjev. En uh, uh, dat. Uh, uh, is een partijherrie. Maar dan in de goede zin van het woord. Ja. Een ontzettend moeilijk stuk. En uh, ik heb het gehoord van hem. En het is echt onvoorstelbaar. Je was onder de indruk. Ja, echt, echt onder de indruk. Maar ook Romeo o en Julia doet hij, hè? Ja, ja, ja van ook. En uh, dat is dus voor de pauze. Ja. Overture Romeo en Julia. Samen met het orkest. En na de pauze iets totaal anders. En... Uh, dat is van Elkar. Elkar is een Engelse componist, geboren eind vorige eeuw, 1875-1934. Was pas begin 1900, toen hij rondom de 30 was, uh, uh, begon hij eigenlijk pas klassieke muziek te schrijven. latere leeftijd. Komt uit Worcester in Engeland en uh, heeft onder andere... Uh, Land of Hope and Glory. Oh, de componeert. beroemde. Ja. Dat is ook van Elgar. Ja, dat is van Elgar. Heeft, Dat is heel bekend, natuurlijk bij ieder. Maar wat hij ook heeft gedaan, de Enigma-variaties geschreven. Dat is heel apart. Is dat is dat? heel apart. Ja. het woord Enigma staat voor raadsel. raadsel ja. En uh, wat heeft hij gedaan? Hij heeft uh, bekende vrienden, zijn echtgenoten, hij schijnt. Dat was mode in die tijd, ook een vriendin gehad te hebben. Hij heeft een variatie. Hij heeft veertien stukjes, kleine stukjes geschreven. En het raadsel in het hele stuk is dat ieder apart stukje slaat op een goede vriend van hem, op een medecomponist van hem, op zijn vriendin, op hemzelf, op zijn vrouw. Er is een twintigtal jaar geleden een Nederlandse uh, uh, muziekhistoricus geweest. Die heeft het raadsel zo uh, uitgerafeld. uitgerafeld... dat hij voor alle veertien composities een naam had. Dat hij zei, dat is van die, dat is van die, dat is van die, dat is van die. Want dat maakt het natuurlijk wel extra leuk. Dat die maakt het hele extra. Als, je, speelt, als je dat weet. Ja. En dergelijke. Ja. Dus ja. dat is. Uh, ja, maar het is uh, uh, ontzettend, eigenlijk ontzettend mooie zondagnamiddag muziek. Het is ingetogen. En uh, ik hoor het altijd graag. Ik hoor het altijd graag. Morgenmiddag hè? Om drie uur. Morgenmiddag. Om drie uur? Uh, half drie de kerk open zoals altijd. Uh, uh, vijf uur. En kaarten verkrijgbaar. Vijf euro. En bij... kaarten verkrijgbaar bij. Uh... Volgens mij het Kaashuis. Bij het Kaashuis. Nou, de kaarten van uh, de, de, de Maastrichter Staar zijn bij het Kaashuis. En de mensen moeten opschieten, want uh, ja. dat kent ze weer gaan niet. Zowel via de site als via het uh, worden ze verkocht. Maar ik denk dat we al dik over de 200 zitten en we hebben nog een maand om te gaan. Ja, nou en dat het over de maandrechterstaal even. 20 december. 20 december, op zondag. Ja, niet uh. in de protestantse kerk, maar in de grote kerk. De grote, uh, die, die kan meer mensen. Die kan meer mensen hebben. De grote dat kerk in. De Zandvoort, waar anders... Agata. Oh, die heet de Grote Kerk. Nou ja, dat noemen oh, wij de okay. Grote Kerk. Ja, omdat nee, ja. uh, in de protestantse kerk... Uh, qua akoestiek doet dat voor elkaar niet onder. Wij zijn gezegend in dit dorp... met twee gebouwen die eigenlijk... voor dit soort concerten, zoals wij dat sinds jaren dag organiseren... fantastische locaties zijn. De grotere producties sinds jaren dag... dat doen we één keer per jaar... omdat dat veel meer geld kost. Dat doen we meestal... In de Agatha-kerk. Omdat daar ja. meer mensen kwijt kunnen. Het is wel toch wel bijzonder dat hij als klein Zandvoort. Want wat zijn we als dorp hè? Ja. uiteindelijk. Ja. dan de Maastrichter Staart toch? Hè? Ja. Dat is eigenlijk ja. wel heel bijzonder. Ja. Ja. Ja. En het leuke is dat ze zichzelf. Uh, min of meer hebben uitgenodigd. begin 2014. kreeg Ik een telefoontje van de directeur van de staar zelf. Die zei: van... We zijn in 2012 geweest bij jullie. Dat is ons zo goed bevallen. Wat zou je ervan vinden als wij eind volgend jaar. Uh, voor jullie uh, in het kader van die concerten zoals jullie die geven, uh, het kerstconcert gaan verzorgen. Zeer vereerd. Ja, het is natuurlijk, natuurlijk voor, voor, voor zo'n koor ja. ook heel belangrijk hoe zij ontvangen worden, hoe, hoe de sfeer is ja. natuurlijk. Dan kan ik ja. me voorstellen dat zij bij een evaluatie zeggen, nou doen we, niet daar, ja. doen we het niet meer, maar daar nog wel. Maar ik zou je eerlijk vertellen, het is een helft job, want we spreken echt over 120 mannen. Ja. Ja. Dat betekent dus twee bussen. Dat is niet zo erg maar uh, uh, wat wordt er die mensen komen allemaal uit het zuiden van Limburg. Ja, die hebben een busreis van 2,5 uur achter de dus rug. Ja. de catering, de, de, 120 de onderbrengen. 120 mannen maaltijd ja. eh, onderbrengen. Eh, 120 keer 5 consumptiebonnen, want het blijft een mannenkoor natuurlijk. Ja, ja, natuurlijk. Dus, <laughs> ja, maar het hoort er allemaal wel bij. Hè. Het hoort er allemaal wel bij. En dan moeten ze s'avonds ook nog een keer naar huis. Dus daar komt wat voor kijken. Maar dan ja. kijken wel, we, we echt naar uit. Uh, waarschijnlijk wel. De afgelopen laatste keer uh, zijn ze, uh, uh, hebben ze overnacht uh, in uh, Nieuw-Vennep. In een hotel. Toen zijn we uh, s'avonds nog uh, uitgenodigd als organisatie om mee te gaan. ...om daar nog uh, onder het genot van een uh, drankje uh, mee te zingen met, met de staar. Want oh, zo wat geweldig. Dat geweldig en die jongens hadden een overnachting en de volgende ochtend gingen ja. ze terug, La, geweldig. Ja, geweldig. Anders als je niet overnachten zit, je ruim zes uur in de bus. Ja, uh, zo, ja. ja, ja dat, is dat is heel veel. Ja. Heel veel ja. Zing, zingen ze in de bus? Oefenen ze? Oefenissen, zingen, oefenissen, uh, dat een denk ik. ga ja. ik wel vanuit. schoon ja. het natuurlijk wel twee bussen zijn. Ja, want nou ja. Één in één bus kunnen geen 120 man. En, uh, ja, het maar dat zit er zo fantastisch in. Ja, zo'n koor met zo'n kracht. Ja. En dan, ja. uh, maar je even, je even je over morgenmiddag. Maar dat is volgende maand. Volgende ja, maand. ja, morgenmiddag, morgenmiddag zijn we Morgenmiddag hebben nog we niet te vergeten Hanems. Uh, ja, en die worden altijd in de kerk uh, verkocht. En uh, in de protestantse kerk morgen om drie uur kunnen we uh, 250, 300 mensen kwijt. Dus uh, als die er zijn ben ik heel maar blij. Maar de kaarten voor morgenmiddag worden in de kerk verkocht? Altijd. Het programmaboekje is, is de kaart. En uh, dat doen we dus altijd. Uh, de kaarten zijn eigenlijk alleen... Jij hebt nu een programmaboekje. Ik zie het, maar ik heb hem gepikt van Rob. Gratis. Ik heb hem gepikt van Rob, alsjeblieft. <laughs> <Gratis. laughs> <laughs> ja, ja. Kijk, ik open ja. half drie, dus iedereen welkom. Het is een ja. mooie middag te volgen. Dus nou, fantastisch. Ontzettend. We ja, hebben nog. Uh, toch buiten, dus, uh. ja. We Goeie hebben nog een andere vraag voor je. Ja? En uh, we hebben ook aangekondigd vanmorgen dat er een primeur zou komen. En uh, die primeur heeft iets te maken met de ondernemers in Zandvoort. We hebben de eer aan jou gelaten. Ja. Want jij ja. was degene die op een gegeven moment daar zo genoeg van had wat er gebeurde. Nu mag je vertellen wat er gebeurt. Wil je het vertellen? Ja hoor, ik ja hoor. probeer het zo kort mogelijk te houden. Doe het maar. Dag is sfeerverlichting een hot item? Ik ben hier als ondernemer begonnen in 1981. Al je jaartjes geleden. Eén uh, week ondernemer, de tweede week lid van het bestuur van de ondernemersvereniging. Ja, zo gaat het, dat hier bij dat gelijk en zo'n ja. Ja, ja, Gelijk gestrikt. <laughs> en uh, ik ken niet anders, toen ook al, in die jaren, begin jaren 80, dat er uh, collega- bestuursleden waren... Die Halterstraat, Kerkstraat, uh, Grote Krocht, de pleinen bekende uh, om een bijdrage te vragen aan de ondernemers voor de sfeerverlichting. En dat is eigenlijk nooit anders geweest. De laatste jaren hebben we, uh, vind ik, hele mooie sfeerverlichting. Die best veel geld heeft gekost, maar een, die ook kwalitatieve mooie uitstraling heeft. Mede bijdragen van gemeente Zandvoort. Dat is gebeurd 2010-2011. Uh, niet alleen door de gemeente, ook de ondernemersvereniging Zandvoort moest daar een bijdrage doen, een forse bijdrage. Maar we waren al blij dat we geholpen werden door de gemeente daarmee. En uh, met die afspraak dat het onderhoud, de opslag, het ophangen, het afhalen en uh, die verlichting hangt een maand of vijf, dus die hangt zeven maanden niet... Dat moet opgehangen worden als het stuk gaat met dit weer in de interpale ja, ja, ja, want Weet je dat, dat je veel onderhoud er Dat zit allemaal in die prijs. Dat kost 9000 à 10.000 euro per jaar. Wij brengen dat als ondernemersvereniging Zandvoort eigenlijk voor 80% op. Dat vinden wij geen eerlijke verdeling. Wij hebben gezegd, we moeten dat met z'n allen betalen. Dat is dus, zoals ik al de sinds jaren dag een probleem. We hebben 2010, 2011, nadat hij net nu was, een 25-tal ondernemers bereid gevonden om een bijdrage te doen van 150 euro per jaar. Die ondernemers wilden specifiek geen lid worden van de OVZ. Horica kan ik me wat bij voorstellen. Hoeft ook niet. Blij dat zij 150 euro bijdraagt, een contractje gemaakt. En tot mijn ergernis, vooral ergernis, en ook spijt, moest ik constateren dat over het jaar 2014, van die 25 er nog 11 over waren die hun bijdrage al hadden betaald. Dat was de bekende emmer, van de bekende, de bekende ja. druppel van de bekende emmer. En ik heb dus gezegd van... Uh, Dan maar niet. Dan maar niet. Ja. Ik ben niet van plan. En ik krijg ruzie met mijn eigen leden die tegen mij zeggen... Trump, jij bent voorzitter... Ik vind het uh, niet meer als terecht dat ik mijn bijdrage betaal. via mijn contributie aan die sfeerverlichting. Maar het kan ten malen niet zo zijn. dat ik een overbuurman heb, een zijbuurman heb. een achterbuurman heb. die weigeren mee te betalen. Dus ga er wat aan doen. Zo gezegd, zo gedaan. Maar. nu Echt. komt er een grote is De storm brak los. Ja. Ik heb dus besloten om geen sfeerverlichting. Ik niet. Het bestuur van het OVZ heeft dat besloten. om geen sfeerverlichting op te hangen. En er is dus gezegd van. Uh, door een aantal partijen. ...in het dorp. Ja Peter, we hebben volledig begrip voor jouw situatie. Ik heb ook steunbetuigingen gehad van leden die gewoon een contributie betalen van de overzet. Die zeggen dit is eigenlijk de enige manier om het zo te doen. De meningen waren erover verdeeld. Er zijn wat vragen geweest in het college. Maar ook andere partijen zoals Marketing Zandvoort, zoals het Circuitpark... Uh... Een hele enthousiaste ondernemer uh, van Ball Position, meneer Verbrugge uit de Kerkstraat, die heeft gezegd... Peet, in principe heb je gelijk, maar ik vind eigenlijk als ondernemer dat wij het niet kunnen maken. Het schaadt het imago van Zandvoort als wij in die donkere maanden nou, met een ek. ijsbaan... Erbij, met een ijsbaan erbij, met parkeerinitiatieven... dat we gaan zeggen, kom naar Zandvoort, dat kost 50 euro. Ja, ja, ja. En dat heb ik me natuurlijk wel degelijk be, uh, uh, gerealiseerd. gerealiseerd. Maar ik vond toch dat ik een keertje een statement moest maken... een waarschuwingen uit moest gaan. En het heeft effect gehad. En het heeft echt effect gehad, want, want het heeft natuurlijk wel geresulteerd... in het feit dat er nu, naar al die initiatieven die op lood zijn... Ik ook tegen mijn eigen leden kan zeggen, kijk jongens, ik heb het nu voor elkaar, zo hoort het. De helft wordt bijgedragen door de OVZ en de helft door andere partijen. Want dat, die is, andere want partijen, dat is wat er nu gebeurd en is. En dat is wat ja. er nu gebeurd is. Er is een grote, een forse pot geld bijeengebracht door die partijen. ...waardoor ik kan zeggen, nou oké... Okay, ...ik ga nu mijn leverancier bellen ...en ik ga zeggen... hang maar op, want het is op nu... Alle. Alle. Ja, ja. ...conclusie, en er komt sfeer sfeerverlichting. sfeerverlichting... ...er komt sfeerverlichting wel degelijk... ...ja, helemaal ja. goed, nou... ik, ik is heel alle erg donker is zonder al die ja, ja. Ja, alle Zandvoort is ook. geweldig... Ja. Ja. ...maar uiteindelijk, wie heeft nou... Um, ...jij hebt op een gegeven moment het balletje opgegooid... ...en ja. terecht, wie heeft dat opgepakt... ...uiteindelijk, welke mensen? Uh, Marketing Zandvoort... ...die ja. heeft gezegd zijn grote initiatiefnemer van de ijsbaan, daar hoort zweerverlichting bij. Ja. En ja, uh, het was al een beetje een dubbel gevoel in de vergadering. In eerste instantie, uh, Petit, je uh, hebt een, uh, een daad gesteld die heel goed is aangekomen. En uh, uh, dat statement is eigenlijk ook opgepakt door die verschillende partijen. En wij hebben dus besloten om jou te gaan helpen, want wij willen ervoor zorgen en ik denk als wij zorgen dat het geld binnenkomt. Dat jij dat ook wil. Om toch alsnog die sfeerverlichting te houden. Ja. Ja. Marketing Zandvoort, VVV, is daar een grote... Meneer Ernst, die zich opwerpt, heeft eigenlijk niks meer te maken met in Zandvoort. Maar komt wel binnen. Die vindt het verschrikkelijk. Die zegt, Peter, dat kan eigenlijk niet. Ik doe ook mijn bijdrage. En uh, ook Horeca Zandvoort. Niet vergeten. Het bestuur van Horeca Zandvoort. Dat is toch een aparte club. Met een ander budget als de OVZ heeft. Heeft ook uh, zijn verantwoordelijkheid uh, genomen. Heeft ook een bedrag toegezegd. En meneer Verbrugge is uh, een aantal ondernemers langs gegaan. Dat betekent de... dus dat voor 2015 die sfeerverlichting er dus gewoon komt. Maar. maar. Hoe nu verder. Is dit een begin, een nieuw begin van iets waarvan uh, waarvan je uiteindelijk zegt, zo wil ik het graag voor de komende jaren ook? Is daar zijn er afspraken over gemaakt? Als ik dat uh, voor elkaar krijg, dan uh, ben ik heel tevreden. We gaan natuurlijk. Uh proberen om een, uh, een ondernemerspot te creëren... in kader van de horeca-retailvisie, zoals dat ook in de horeca-retailvisie uh, vernoemd is. Het kernteam is samengesteld. Daar zitten alle voorzitters van alle ondernemerspartijen in. Een van de eerste punten die opgepakt gaat worden... ...is proberen het realiseren van een ondernemersfonds. Exact. Maar dat kost tijd. Nee, dat begrijp dat ik. Kost tijd. Maar voor nu uh, is, denk ik, namens de hele Zandvoortse bevolking... ...dank voor een vrolijk en blij verlicht Zandvoort voor de komende maanden. Zeker weten. Het zal nog een uh, uh, dag of tien duren, helaas. Maar uh, uh, dat bedrijf waar wij het bestellen, dat is natuurlijk topdrukte nu. Ja. En uh, wij hebben drie maanden geleden eigenlijk gezegd van... ...we laten het verlopen hangen zoals het is... Ja. Bij jullie. En dan moet het komen. Dus er kan een dag of tien. Maar het komt al. Oh, en voor Sint hangt, hangt alles. Geweldig. Prima, Peter. Nou. Bedankt voor het initiatief. En het wakker maken van iedereen. Dat ja. is ook Zo af en toe het. nodig. Zo is dit. Dankjewel. We dank dank de de de gaan het goede woord ja. van deze zaterdag 14 november afsluiten. Ja. Met een dank aan de techniek. De eerste uur was van Casper Geurons. En de tweede uur dus van Marcus van Dam. De redactie van der Roosendaal en Kat van Kuik. En de eindredactie van Gerry Rutte. De koffie kregen we vandaag van Gert en van Yvonne. En de presentatie van het programma was in handen van uh, Henny van der Leden. En Rob Petersen, dankjewel. Ja, en en uh, dan, uh, Hoogland bij... natuurlijk, uitermate bedankt voor de gastvrijheid, ja. de koffie. En alle gasten die uh, zo vriendelijk waren om door de storm te komen en hun verhaal te houden. Prima, prettig weekend zou ik zeggen. En dan graag tot volgende week bij Goedemorgens antwoord. We gaan eruit met dat muziek van Mary J. Blige, Everything. Op 106.9. Straks meer. TFM. Maar nu eerst het NL.